Wezen met meteen zien. Och, het heeft misschien weinig zin als ze toch niks willen zeggen, hè? Laten we eerst maar eens huiszoeking gaan doen in het logement. Misschien vinden we daar iets en kunnen we ze daardoor harder aanpakken. Vooruit, jullie, sta eens op. We hebben niet de hele nacht. Alla machtig, hoe laat is nou al niet? Zeg, u hebt niet het recht om ons vast te houden, waar weten we niks? Goed, goed, goed, goed. Laten we dan maar bij het begin beginnen, hè? Waar is Snuffie offer? Wie heeft jullie betaald om dat vergif in het eten van Mrs. Oaks te doen? Ja, man die het toch niet? We hebben alles al aan je gabber hier verteld. We zijn gewoon toeristen. We komen dat mooie Londen van jullie eens bekijken. En die revolvers dan? Welke revolvers? Hij zijn doodgewone toeristen, man. Mag ik jullie dan vertellen dat we in jullie hotelkamer zijn geweest? Yes. Noem je dat uit het hotel? Onder een van de matrassen hebben we twee revolvers gevonden en drie flesjes. Een van die flesjes was leeg, maar in de andere zat nog een vloeistof.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 Hoe? Nou, het is een stik donkermacht. Wat zou je van zeggen om een eindje met ze te gaan varen? Wat, wat wordt dat? Ja, we, we willen er niet mee? Pek houden aan boord. Zo, nou, maar ik kan, ik kan niet tegenvaren nou, als midden in de nacht zo uit ons bed halen. Heb je niet gehoord wat die inspecteur zei? aan houden!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 Ik zal alles vertellen als je me maar me, me mag. Ja, die mag. is mooi, is. Gewoon bluff, Gewoon blijf. <laughs> nee, maar ik, ik hou het hier niet meer uit. Ik zal alles vertellen als ik maar eens van die galeraboot heb en ik blijf me naar de bal. Ik zie geen enkele rechtvaardiging voor zulke methodes, weet.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 Nee, dank je. Zoiets bespreek ik liever onder vier ogen. Ik zie je straks wel op de jaart. Denk het John! Dat was voor jou bedoeld! Hij is in ieder geval een slechte schutter. Het was rakke Leen. Hij sprong uit de taxi. Kijk, daar gaat hij. Tocht aan het ervoudt me Oké, okay, ik ga hem achterna. Volg jij zo vlug mogelijk met de wagen. Oké, okay, Leen. We zullen maar geen verdere opschudding verwekken, hè? Laat me los, weet! Geen op die rubbel. Laat me arm los! Het is de tweede keer dat je bent hebt gemist. Dan ben jij een slechte schutter. En ook niet erg snel ter been. Nee, weet ik. weet dat waar je het over hebt. Ah, daar is inspecteur Elk. Alles oké, okay, John? Vooruit, instappen. stappen. Ik denk er niet aan. Ik eis een verklaring. Ik heb geen flauw idee wat dit te betekenen. Ik heb nog nooit iemand gearresteerd die niet beweerde... zo onschuldig te zijn als haar pasgeboren kind. Uit, stap in!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 ...en ik ben altijd een hele goede man worden geweest. Of niet? Uh, ja. zeker, Hongboy. Ja, dat komt... ...ik heb nu een man van nature een vriendelijk karakter. Vooral wat het vrouw betreft. En de vrouw die nu met mij trouwt... Waar zei u ook alweer dat we heen gingen? Naar nou, het Abroosgebouw in Londen. Het is erg comfortabel. Overal warme koud water, badkamers...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 Dat wil zeggen, het is allemaal erg geheim. Geheime dienst, begrijp je? Vertelt telt hij me nou eindelijk is de waarheid? Ho, ho, ho, ho, ze blijft maar vraagjes stellen. Zal ik jou eens wat zeggen? Probeer jij nog maar een dutje te doen en laat mij intussen nadenken. Ik heb een heleboel om over na te denken, Laila. Over alle heerlijke dingen die ik ga doen om jou gelukkig te maken. Twee lichters, We liggen gemeerd aan de noordelijke oefen, inspecteur. Geef mij die kijkers, Tolle. Loopt daar een jaagpad of is het privéterrein? Privéterrein, volgens de kaart, inspecteur Elk. De Betsy Jane en de Bertha Brown, Tolle. Zeg, hoe heette die lichters in de nacht van die springvloed? Inderdaad, inspecteur. De Betsy Jane en de Bertha Brown. Zo, wacht dan maar. We gaan eens een kijkje nemen.